8 uur, het NOS-journaal, Doral Megens. Onderzoeksraad voor Veiligheid bekijkt overheidswebsites. Nederlanders helemaal niet zo druk, zegt SCP. En Hongballers Oranje in WK-finale. Het kabinet gaat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vragen de DigiNotar-affaire te onderzoeken. De raad moet ook meer in het algemeen kijken naar de veiligheid van internetverkeer met de overheid. DigiNota is het bedrijf dat certificaten maakte om het internetverkeer van de overheid te beveiligen. Nadat het bedrijf was gehackt en DigiNota geen garanties meer kon geven voor de veiligheid, zegt de minister Donner het vertrouwen op en nam zelf de verantwoordelijkheid over. Het bedrijf is inmiddels failliet. Donner bestreed in de Tweede Kamer dat hij te laat heeft ingegrepen. In de Kamer was ook ongerustheid over andere digitale overheidsdiensten. Onder meer het lek in websites van tientallen gemeenten kwam aan bod. Nederlanders zijn minder druk dan ze zelf misschien denken. Dat concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau op basis van internationaal onderzoek. Gemiddeld, dus inclusief het weekend, zijn mensen hier zes uur per dag kwijt aan werk, school en huishouden. Dat is 50 minuten minder dan in andere Europese landen. Wel verdelen Nederlanders hun tijd over veel meer verschillende bezigheden dan andere Europeanen. Het is voor het eerst dat zo uitgebreid onderzoek is gedaan naar de tijdsbesteding van Europeanen. Nederlanders hebben wat meer vrije tijd dan gemiddeld... maar we zijn ook het langst onderweg, dagelijks anderhalf uur. Verder valt op dat Nederlandse vaders meer tijd aan de kinderen besteden. Van alle Europeanen besteden Nederlanders het minste tijd aan het huishouden. Het papieren kentekenbewijs wordt vervangen door een kentekenkaart. Nu staan de gegevens van het voertuig en van de eigenaar... op afzonderlijke papieren kentekendelen. Daarvoor in de plaats komt één kaart met een chip... Volgens minister Schultz-Van Hagen is de nieuwe kaart makkelijk in gebruik. Gaat die langer mee en is die lastiger na te maken? Ze denkt dat de kentekenkaart de diefstal van auto's terugdringt. Bij gestolen auto's worden nu vaak vervalste of gestolen kentekenbewijzen gebruikt. De nieuwe kaart wordt in de loop van 2013 ingevoerd. Kredietbureau Standard Poor's heeft de waardering voor Spanje met een stap verlaagd. Van AA naar AA-min. Eerder deed een andere kredietbeoordelaar Fitch dat ook al. Sterner Den Poers maakt zich zorgen over de hoge werkloosheid in Spanje... en de schulden in de private sector. Bovendien zijn er economische tegenvallers... bij de belangrijkste handelspartners van de Spanjaarden. Volgens de kredietbeoordelaars kan de Spaanse kredietwaardigheid... de komende tijd verder omlaag gaan. In Kenia zijn twee Spaanse medewerkers van artsen zonder grenzen ontvoerd. De twee vrouwen werkten in Dabaab, een enorm vluchtelingenkamp... waar honderdduizenden Somaliërs verblijven. In het grensgebied van Kenia en Somalië wordt naar de hulpverleners gezocht. De Keniaanse politie verdenkt de Somalische terreurgroep Al-Shabaab van de ontvoering. Die groep die banden heeft met Al-Qaeda controleert grote delen van Somalië. Premier Kwelju van Portugal heeft nieuwe bezuinigingen aangekondigd. Zo gaat de BTW omhoog, raken hogere inkomensbelastingvoordelen kwijt... en krijgen ambtenaren geen vakantiegeld en eindejaarsuitkering meer. Volgens de regering zijn de maatregelen nodig om het begrotingstekort binnen de perken te houden. Verwacht wordt dat het Portugese parlement komende week met de maatregelen instemt. Portugal kreeg in mei 78 miljard euro van de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds. Voorwaarde voor dat steunpakket is dat het land het begrotingstekort terugdringt. In Pakistan is een van de leiders van het Hakanin terreurnetwerk gedood. Hij kwam in het noorden van het land om bij een aanval met een drone... een onbemand Amerikaans vliegtuigje. Het haqqani netwerk is een militante islamitische groep... die banden heeft met de Taliban en met Al-Qaeda. De groep wordt onder meer verantwoordelijk gehouden voor de aanval vorige maand... op de Amerikaanse ambassade en NAVO-gebouwen in de Afghaanse hoofdstad Kabul. De man die nu is gedood, Jan Basadran... zou hebben geholpen bij diverse aanslagen op doelen in Afghanistan... De Amerikanen voeren de laatste jaren in Pakistan geregeld aanvallen uit met onbemande vliegtuigjes. De Nederlandse honkballers staan in de finale van het WK. Op het toernooi zorgde het Nederlandse team voor een daverende verrassing... door 25-voudig wereldkampioen Cuba te verslaan. Het werd in Panama 4-1. Eerder op de dag had Nederland ook al gewonnen van Australië. De honkballers moeten in de finalepoel morgen nog één wedstrijd spelen tegen Venezuela. Het weer in het oosten, eerst nog mistbanken die in de loop van de ochtend oplossen. Wordt het volop zonnig, bij een zwakke tot matige oostenwind loopt de temperatuur op... tot 12 graden in het noorden, 14 graden in het zuiden. Ook in het weekend veel zon, met maximaal rond 13 graden. Aan nou, verkeersinformatie. Er staan drie files op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Knopen de brechtseplein en Knopen Ridderkerk, 4 kilometer. Daar staat een auto stil, de rechterrijstrook is dicht... Op de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Voor Knopend Vaanplein 2 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. En op de A50 van Arnhem naar Os staat tussen Heteren en Knopend E-Wijk 2 kilometer. Ibe, Frieslandbank vindt zichzelf toch zo'n nuchter transparant bankje. Ja Jort, wij zeggen waar het op staat. Ja, ja, maar toch maak jij reclame voor jouw spaar- in betaalmix wanneer je, je roept rente tot 2,9%. Tot, Ibe. Dat is simpel Jort, hoe meer je inlegt hoe hoger het rentepercentage.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 Voor een 7 Fjord Cruise van 749 euro... gaat u naar uw reisagent of Half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen? Otto Workforce. stress! Ga gewoon naar Tintelingen.nl. Tintelingen.nl Ik ben Daan van den Akker, expert bij NUON op het gebied van energieinkoop. Samen met mijn team ondersteun ik zakelijke klanten... bij het scherp inkopen van energie...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 Het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen. Eén goedemorgen, het is zeven minuten over acht. Het parlement wil een onderzoek naar de vele ICT-problemen... bij de Nederlandse overheid. Dat onderzoek komt er, werd vannacht duidelijk. Maar hoe zit het eigenlijk met de parlementariërs zelf? Weten ze wel waar ze het over hebben? Hoort u zo meer over, en? Meneer Donner, goede avond. Mag ik u feliciteren? Nee, dat mocht hij niet. En onze verslaggever ze zelfs uit zijn nekhaar, vond Donner. Uit zijn nekhaar? Ja, uit zijn nekhaar. In ieder geval in de Kamer ophef gisteren. Politieke ophef over de wens van het kabinet om minister Donner te benoemen als vicepresident van de Raad van State. Nou, de NOS heeft uit diverse bronnen rond het kabinet vernomen dat, ondanks alle ophef, de benoeming wordt doorgezet. Donner moet vice-president Raad van State worden. Als je het aan minister Donner zelf nu vraagt... dan zal hij in alle toonaarden ont, uh, ontkennen dat hij de officiële kandidaat is. Want de officiële kandidaat is ook nog niet bekendgemaakt. Meneer Donner, wij weten dat het kabinet wil... dat u vice-president van de Raad van State wordt. Uh, oh, mijn, Luister eens. Ik heb nu al zoveel baarlijke nonsens gehoord over deze raak. Met dezelfde stelligheid beweerde u voor de zomer over benoemingen. U heeft nooit heeft u eerlijk aangegeven dat u dat dus toen al uit uw duim gezogen had. Dus u heeft het nu deze keer waarschijnlijk ook uit uw duim gezogen. Had. Is dat niet waar? Ontkent u dat u het bent? Ik, ik weet niet wat het kabinet... want dat zal dus een voorstel zijn wat aan het kabinet gedaan wordt. Maar ontkent u dat, u, uh, dat, dat ze u willen binnen het kabinet? Ik sta mee te feliciteren omdat u beweert iets te weten. En nu geeft u al toe dat u dus kletst uit uw nek uit. Voorzitter, ik, uh, ik lees op teletekst dat het kabinet minister Donner wil als, um, um, in, in de Raad van State. En ik zou daar graag een hele korte reactie op willen hebben van het kabinet. Uw Willem, zal ik het scenogram doorgeleiden naar het kabinet? Maar de, ik zou dat wel heel graag nu willen. Ja, maar, we ja, maar we gaan zo hebben... direct stemmen over een motie... En dan en dit is, dit, is, dit is iets wat daar rechtstreeks mee te maken heeft? Ja. Ik, uh, ik denk dat... Uh, ik kan het stenogram doorgeleiden naar het kabinet. Maar dat is dan wel wat ik bij de regeling kan doen. Anders heb ik nu al een debat. Voorzit, voorzitter, vetod. ik wil de heer Cohen steunen. Binnen een kwartier is te regelen of dit of een bevestigd bericht is. En anders stemmen we dadelijk over zaken die in een heel ander daglicht staan. Ik heb vanochtend hier in, eerste, in tweede termijn en dinsdag in eerste termijn... verzekeringen gekregen van de kant van het kabinet en de primus inter pares... dat er nog een hele procedure loopt. Dus of dit is een kanaar, en dat kan dan bij wijze van spreken via een telefoontje... daar heeft u ineens een kwartier voor nodig... of de hele stemming van zo dadelijk staat in een idioot daglicht. Meneer Pechtold, u moest er nog even over nadenken... want er was een motie van de Partij van de Arbeid... die vroeg om niet mensen uit het kabinet te benoemen op die functie... Waarom had hij die bedenktijd nodig? Omdat uh, het nieuws opeens via de NOS... dat er wel degelijk al een bron was... die de kandidatuur van een van de ministers bevestigde... voor mij een afweging was. Hoe gaan we dan met zo'n motie om? De minister-president heeft mij gebeld. En mij verzocht u mede te delen... dat uh, alle berichten over mogelijke voordrachten... voor welke functie dan ook geheel niet juist zijn. Dus het is gewoon niet waar. Voorzitter, ik ben... Uh... Ik ben blij om dat te horen, want dat betekent dat de procedure... zoals hij ook in het debat vandaag heeft plaatsgevonden... dat die dan ook op deze manier, zoals dat in het debat is plaatsgevonden... wordt afgewerkt. En daar reken ik dan ook op dat dat op die manier gebeurt. Dag meneer Cohen. Hoort u de woorden die via de voorzitter kwamen nu als volgt... dat donder het niet gaat worden? Nee, ik heb het enige wat ik gehoord heb... is dat, dat de premier gezegd heeft van de, dit gerucht wat er is, is een, is een kanaar. Dat betekent dat het gerucht, daar ga ik dan vanuit dat het gerucht niet waar is. Dan gaan we nu stemmen. Nummer 8, de motie de koer van Raak over benoeming van de vicevoorzitter van de Raad van State. Wie is daarvoor? SP, Partij voor Partij van de Arbeid, GroenLinks. Verworpen. En zo gingen ze over tot de orde van de dag. Ik praat er toch nog even over door met verslaggever Marcel Bril. Marcel, want uh, wat een commotie horen we hier. Wat, wa yes. Waarom is dat? Het is een heel gevoelig onderwerp. Vice-president van de Raad van State, dat is een belangrijke functie. En Donner, die naam die dan elke keer maar weer opduikt, is niet uh, onomstreden. Een groot gedeelte van de oppositie vindt dat hij het niet mag worden... omdat hij al minister is. En dus als hij die andere functie krijgt, moet hij over wetten adviseren die hij zelf als lid van het kabinet heeft gemaakt... of in ieder geval over heeft, in, over heeft gestemd en aan meegewerkt. Maar Rutte gaf gisteren aan dat het, dat voor hem geen probleem is. Maar belangrijker dan de oppositie is dat ook binnen het CDA... hij voor sommigen niet de kandidaat is. Want die vinden hem veel te besmet. Hij zit in het kabinet en een kabinet dat een gedeelte van de CDA's... absoluut niet wil. Dus hoor je ook nog steeds dat die groep Ernst ballin op die post wil hebben. Maar het CDA in, het, uh, of in de regering wil het dus wel. Het gedeelte van het CDA dat in die regering zit. Uh, ja, En die wil Donner dus wel hebben. Oké, okay, nou, in ieder geval weten wij het zeker. We hebben die berichten gehoord... En we horen een kabinet dat vervolgens stevig ontkent. Hoe kan dat? De redenering van het kabinet is... wij hebben formeel nog geen kandidaat benoemd. Er moet nog een advertentie komen uh, in uh, de staatscourant. En uh, de ministerraad heeft ook nog helemaal geen besluit genomen. En dat is ook zo. Maar achter de schermen is duidelijk... dat het kabinet Donner op die post wil. En dat is ook een werkelijkheid. Maar ja, uh, dat gaan ze nu vanzelfsprekend ontkennen. Want uh, dat het kabinet Donner wil, betekent niet dat het... 100% zeker is dat hij het ook wordt. Want daar kan nog uh, zoveel gebeuren. Maar je hoort wel mensen zeggen... hoe langer het duurt, hoe meer beschadigd Donner wordt. Rutte die zegt de hele tijd, we hebben nog tijd genoeg... want er hoeft pas bij 1 februari een nieuw te zijn. Maar ik kan me voorstellen dat anderen in de coalitie... waaronder de hoofdrolspeler zelf, wel eens duidelijkheid wil. Het is even afwachten wanneer die precies komt. Nou, dat wacht ik dan samen met jou af. En ik verwijs luisteraars graag naar onze website... want daar vindt u meer over dat gedoe rond Donner... En ook de beelden van de achtervolging gisteren van Marcel Bril op donder en de woede van de minister die daarop volgde. Marcel dankjewel. Wij blijven in Den Haag. De onderzoeksraad voor de veiligheid moet de affaire rond Diginoter gaan bekijken. Dat zegt minister Donner, daar is hij weer van Binnenlandse Zaken, die op deze manier problemen met het internetverkeer rond overheidssites en diensten wil voorkomen. Donner gaf samen met minister Opstelte van Justitie gisteravond tekst en uitleg over het veiligheidslek bij Diginoter en andere problemen. Diginoter, bedrijf dat beveiligingscertificaten uitgaf, kwam in de problemen nadat het vorige maand werd gehackt. Maar? Maar, zegt Donner, beveiliging van sites blijft moeilijk. Een veilige vaststelling dat een site veilig is, is net zoiets als een zwangerschapstest. Morgen kan het weer anders zijn. ICT-specialist Brenno de Winter, Goedemorgen. En een hele goede morgen. Je bracht de zaak rond die ginoot daarmee aan het rollen, samen met de NOS. Um, wat vond je van bijvoorbeeld die laatste opmerking van Donner? Ja, dat is altijd de makkelijkste manier als je onder een probleem uit te komen. Dan zeg je gewoon van iets kan nooit 100% veilig zijn. En dan heb je een soort vrijbrief om maar niks aan beveiliging te moeten doen. Dus ja, het, het valt wel een beetje op dat, dat dit toch een heel klein beetje de lijn is. En wat natuurlijk bij DigiNote aan de hand was, was dat er een hele reeks dingen gewoon zwaar niet op orde waren. En daarom is het zo extreem misgegaan. Ja. Mm. En op meer vlakken gaat het mis. Hè? Dat heb jij de afgelopen dagen uh, aangetoond. Um, diverse lekken waren er te vinden op gemeentewebsites bijvoorbeeld. Ja. Heb jij het idee dat, um, zoals gisteravond in dat debat... de heren en dames politici, kamerleden ook doordrongen zijn... van de ernst van de problemen bij ICT en overheid? Partij. Ik denk wel dat er nu wat tussen de oren is gaan zitten dat het uh, zo fundamenteel mis is dat het iets structureel anders moet. En dat uh, daar ook serieuze energie in moet worden gestoken. Uh, of dat uiteindelijk voldoende gaat zijn, uh, dat valt nog ja, heel erg te bezien. Maar uh, het is, er, is wel, er zijn wel wat oogjes aan het opengaan, zij het heel erg langzaam. Mm. En dat is misschien wel zorgwekkend dat dat langzaam gebeurt. Want um, inmiddels is toch wel duidelijk dat de kennis bij ministers, parlementariërs, maar zelfs ook bij gebruikers onvoldoende is um, op een infrastructuur die zo belangrijk is op dit moment. Ja, en ook gewoon dat als het misgaat dat je zo ongelooflijk veel mensen ook treft. We hebben natuurlijk gemeentes gezien die heel erg hard hebben geroepen... dat er allemaal niets aan de hand was met hun website, zoals bijvoorbeeld de gemeente Zeewolde... die heel vervolgens wachtwoorden blijken te lekken. En die wachtwoorden die werken natuurlijk ook op andere sites... omdat mensen nu eenmaal ja, voor het gemak gaan... En ja, daardoor word je toch wel wat vaardiger getroffen dan gemiddeld. Dus het is met de basale bevaardiging gewoon slecht op orde. Ja, en, en vervolgens de reactie daar ook, ook, vind jij onvoldoende? Was dat ook bijvoorbeeld op uh, het laatste nieuwtje dat je had... dat uh, er nog steeds door de Belastingdienst gewerkt wordt met certificaten van DigiNota? Um, ik weet niet of dat helemaal... Uh, fout echt bij de Belastingdienst. Er zijn nog steeds organisaties die nog steeds niet nieuwe eh, certificaten hebben. Die procedures duren toch wel langer dan eigenlijk wenselijk is. En het is natuurlijk opeens staan er een heleboel mensen in de rij om een nieuw certificaat te krijgen. En dat betekent voor de ICT-bedrijven, en daar is er natuurlijk eentje minder van over, mm -hmm. eh, toch heel erg veel werk. Dus dat heeft man... ook met overmacht te maken, zeg je? Van overmacht en omdat natuurlijk eh, wat logisch zou zijn geweest is dat belangrijke sites twee certificaten hebben zodat je altijd eentje kunt vervangen. Ja, dat is dus niet gebeurd. Ja. En dan wordt ook gezegd eh, door meerdere kamerleden dat de overheid met hackers moet gaan werken voor de beveiliging van haar websites. En dat gebeurt toch? Zij krijgen toch al advies van, van hackers? Ja, maar mensen waar ze niet echt aan willen is dat, dat als iemand wat aandraagt... dat je dan zegt van bedankt voor de informatie en het is goed zo. Um, dat moet allemaal in een kader worden gegoten. Ja, dat, dat is wishful thinking. Want de realiteit is gewoon dat mensen niet bereid zijn uh, om zomaar met de overheid te gaan werken. Sterker nog, in de hackergemeenschap is er heel groot wantrouwen tegenover de overheid. Mm. Dus mensen die iets aandragen, die zou je met open armen moeten ontvangen. Maar dat wantrouwen is wederzijds, hoorde ik uh, vanaf, uh, vanuit Donner. Want hij, hij geeft aan, niet iedere hacker is te vertrouwen. Nee, maar dat is natuurlijk ook waar. Het is een heel breed verzamelwoord geworden voor, voor eigenlijk alles. En de, de oude Geuze titel wordt ook gebruikt voor de crimineel die dus uh, zelf beter denkt te worden. Mm -hmm. Dus in die zin heeft hij wel gelijk. Maar, waar natuurlijk de hele discussie om draait is, met welke intenties doen mensen dat? Nou, daar zal altijd een heel groot grijs gebied in blijven. He, de hekken die bezig is, misschien te kwade trouw, maar op dat moment net gepakt wordt. Ja, die valt dan net in dat grijs gebied van, weet je dit nou wel of niet ter goede trouw? Ja. Mm -hmm. Dus dat, dat blijft een ingewikkelde discussie. En, en maar je moet dat, er wel voor openstaan, zeg je. Dat klopt. En ik heb ook signalen gekregen dat recentelijk ook hekken zich hebben gebeld bij de overheid met problemen. En dat hij ook daadwerkelijk mee wordt samengewerkt om problemen op te lossen. Een leuk voorbeeld is trouwens de gemeente Wouden. Die heeft gevraagd uh, aan de hekken die dit weekend heeft aangetoond dat 50 sites niet in orde zijn. Van kijk nou nog eens een keer naar onze site of wij het nu goed hebben gedaan. Uh, en die is daar uh, vannacht al mee bezig geweest. Oké. Okay. Nou, de CD-specialist Brenno de Winter. Dank voor jouw uh, analyse en nabeschouwing. En vast een fijn weekend. Ja, jij ook. De Amsterdamse wethouder Asscher... maakt zich ernstig zorgen over misstanden in de prostitutie. Vooral over het zwijgen daarover door bestuurders. Daar moet u zo meer over. Het weggeretsen. Nog steeds rustig op de weg? Ja, het is wel wat drukker geworden. Nu Er staat de 25 kilometer file in totaal. De twee langste files staan op de A2 van den Bosch naar Eindhoven... voor Bokstol, 5 kilometer. En op de A16 Rotterdam richting Breda... voor Knoppen Riddenkerk, 5 kilometer. Daar staat een auto stil. De rechte rijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal... Met Lara Rense. Het is tien minuten voor half negen. Mark Robin Visser um, was vanochtend even de weg kwijt... op zoek naar een plek die druk zou zijn. Nou, volgens mij heb je het inmiddels gevonden, Mark Robin, of niet? Ja. ja. Kan je het horen, hoe ja. druk het hier is? Ja, dolgezellig. We zijn in kinderdagverblijf verblijven, in Delft. Mevrouw Geluk zwaait hier de scepter. Ja, Goedemorgen. Klopt. Goedemorgen. Hoe gaat het, hoeveel uur per dag werkt u? Ik werk negen uur per dag. Negen uur per dag? Ja, vier dagen. werkt werk is... voortdraam in vier dagen. Dat is, is dat uh, mevrouw Kloin van het uh, SCP, Sociale Cultureel Plan Hoe valt zij in de statistieken? Oei. Oei. Ja, nou, nou uh, er zijn natuurlijk ook veel vrouwen die inderdaad wel uh, 35 uur of meer per week, het is ja. de voltijddefinitie ja. werken. Ja, dat ja. klopt. En dan met name ook vrouwen die zelf niet meer in de kleine kinderen zitten. Ja. Dan zie je ja. dat natuurlijk wel vaker. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Ja. Ik heb hier een, mevrouw, een moeder die wel in de kleine kinderen zit. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft net uw kinderen hier afgezet? Ik ga ze brengen, ja. Ja, u bent ze ja. aan het brengen? Ja. Ja. ja. En ik ga zo weer werken. En dan zometeen aan het werk. We, we, we lezen in het rapport van mevrouw Kloin dat wij Nederlanders... geloof ik, wij denken dat we het drukker hebben dan we in werkelijkheid zijn. Ja, we, dat is een samenvatting, Dat he? is een hele korte samenvatting, ja. Ja. Ja, ja. Nederlanders besteden minder tijd aan betaald werk... en minder tijd aan het huishouden. Maar als je aan iemand vraagt hoe gaat het... dan is het antwoord bijna altijd... ja, goed, maar ik ben wel druk. Dat ja. eigenlijk... Mevrouw, hoe gaat het? Ja, prima. Maar? Maar, niks. maar niks. Ze zegt het niet. Nee, nee ja, prima. Dat, uh, in die zin komt dat meer overeen met de ja. daadwerkelijke tijdbesteding van Nederlanders... dan het antwoord, ik ben zo druk. Ja. Zegt mevrouw Geluk van het kinderdagverblijf... merkt u vaak aan ouders dat ze druk zijn? Ja, sommige, dat ouders, ze druk doen? sommige ouders doen heel erg druk. Ja? Die brengen een kind en die zijn al gelijk weer weg voor zonder afscheid te nemen. Ja. En wat zijn nou de topdagen? En maandag, dinsdag, donderdag. Is dat, is dat landelijk zo, mevrouw de onderzoekster? Ja, wat je wel ziet is dat uh, met name de vrijdag en de woensdag... echt wel de deeltijddagen zijn, zoals wij dat dan noemen als onderzoekers. Hè? Ja. Oftewel de dagen dat de vrouwen uh, dus inderdaad thuis voor de kinderen zorgen... of gewoon uh, omdat ze vier dagen werken, ja. een dag in de week vrij ja. zijn. Ja. Ja. Uh, woensdagmiddag en zijn de, ah, woensdag en vrijdagmiddag zijn de kinderen vrij. Ja. Ja. Dus ja. Vandaar dat ja. de, moeder, de moeder staat erbij, na, uh, een beetje met open mond naar ons luisteren... van waar gaat dit allemaal over? <laughs> Ik begreep het wel. Ja? ja. ja. Ja. Ik werk juist de woensdag en de vrijdag, omdat we dan een plekje hadden. Ja, ja. Vindt u dat nou interessante informatie? Ik zat het rapport te lezen en toen dacht ik, ik vind het op zich wel leuk om te lezen... hoe, hoe dat zich verhoudt met de landen om ons heen. Maar tegelijkertijd denk ik ook, ja, nou en dan? en Wat moeten we er vervolgens mee? Ja. Denk, nou ja, misschien puntje, we misschien denken dat we het niet zo druk hebben. We kunnen, wat, we kunnen het ons veroorloven om wat vaker te ja. denken: het valt allemaal wel mee. Het nou ja, ja? lijkt me een hele mooie bevinding ja? op basis van een rapport als dit. Ja, misschien moeten we zelf af en toe eens denken: van is het wel zo ja. inderdaad? En, het feit dat heel veel vrouwen in Nederland ook in deeltijd kunnen werken... en ook een deel van de tijd zelf voor hun kinderen kunnen zorgen... en de vaders overigens ook... Ja. is misschien gewoon wel echt een heel prettige, uh, typische Nederlandse situatie. Het Calvinisme sijpelt ook een beetje doorheen... want je, je moet het wel druk hebben in Nederland... anders is, het, is er iets niet in orde, geloof ik. Hè, met je? Ja, daar ben ik het wel mee eens. En ook gewoon uh, een beetje de, onze inslag, hè? de cultuur inderdaad. Hoe gaat het? Ja, druk. Misschien is dat in andere landen gewoon wel heel anders. Wij zeggen niet zo gauw van... Uh, nou, ik heb niks te doen. Of... Nee, dat zeg ik nooit. Nee, ik heb ja. nooit niks te doen. Oh nee, oh, ik hou, ik hou kijk, van heb je tal. Ik hou van drukte. <laughs> ik hou van veel werken. Wat moet u nou vandaag allemaal doen? Nou, vandaag is eigenlijk mijn vrije dag. Dus vandaag hoef ik eigenlijk niks te doen. U bent geweldig. Mevrouw Geluk van Joriaantje. Hartelijk bedankt dat u op uw vrije dag hier gekomen bent. Ja. Moeder. Ik ga lekker werken zo. Wat, wat gaat u doen? Ik werk op een accountantskantoor. Accountants hier doen? Ja. En dan haalt u zelf de kinderen weer op ik of haalt... heeft u dat uitbesteed? Nou, toevallig haalt oma ze vandaag. Kijk. Op vrijdag worden ze, haalt opa of oma ze. Nederlanders zijn ook hele goede planners, hè? of niet, mevrouw de onderzoekster? Wij plannen, ja. wij plannen wel veel, of niet? Dat durf ik zo niet te nee? zeggen, hoor. Nee, maar het feit dat uh, opa's en oma's ook ingeschakeld worden bij de zorg voor de kinderen... dat is dan wel weer een heel bekend uh, fenomeen ja. in Nederland, ja. U zit echt heel erg op die cijfers, hè? U bent ja. heel erg bezig met emancipatie, onderzoek naar uh, arbeidsparticipatie, taakverdeling. Dat klopt, ja. En hoeveel uur in de week besteedt u daar nou zo aan? Volgens mijn contract uh, werk ik 40 uur. In de praktijk is het ook wel eens meer. Ja? Maar ik voel me niet bijzonder druk als je dat uh, hierna gaat vragen. Nee, nee. Goed, zeg, die tijdbesteding wordt al sinds uh, 1975 in Nederland onderzocht. Alleen het bijzondere van dit onderzoek is dat het nou eens een keer vergeleken is met de landen om ons heen. Ja, klopt. Ja, Nederland heeft een hele lange traditie uh, op het terrein van het tijdbestedingsonderzoek, al vanaf 1975. Maar het is nog nooit vergeleken met de landen nee, om ons heen. En we, we zien dus eigenlijk dat we er vrij gunstig uitkomen. Ja, dat is natuurlijk hoe je het interpreteert. Maar ja. ik denk inderdaad dat het feit dat we het ons in Nederland kunnen permitteren... om zo onze tijd te besteden inderdaad uh, niet per se negatief is. Ja. Ik heb nog iets anders in gedachten waar we heen kunnen gaan. We houden het nog even geheim. Maar waar het ook heel druk is. <laughs> Tot straks. Spannend. Er wordt er meer over van Mark Robin Visser. Zes minuten voor half negen. We moeten even naar Amsterdam. Bestuurders en opiniemakers moeten eerlijk zijn over misstanden in de prostitutie. Dat wil de Amsterdamse wethouder Lodewijk Ascher. Volgens hem is er namelijk sprake van een collectieve zwijgafspraak. Meneer Ascher, goedemorgen. Goedemorgen. Dat is nogal wat, wat u daar zegt. Is dat een bewuste afspraak? Of iets wat min of meer onbewust gebeurt? Nou, Het hoort bij, bij ons uh, zelfbewustzijn, onze identiteit als Nederland... dat we het gevoel hebben dat we hier de prostitutie veel beter hebben geregeld... dan waar ook ter wereld. En dat er misschien een paar kleine dingen zijn die niet goed zijn... Maar de werkelijkheid is, is veel schrijnender dan dat. Er is een nieuw onderzoek waaruit blijkt dat bijvoorbeeld van de Hongaarse vrouwen die er werken, en dat zijn er nogal veel... de schatting is dat die vrijwel allemaal dat gedwongen doen. En ik vind het onbegrijpelijk dat er, desondanks, zo weinig publieke is, zo weinig echte discussie over waarom we dit allemaal toelaten. Oké, okay, nou gooit u zelf de deuren maar open. Hoe is het in Amsterdam? In Amsterdam is het niet best en we zijn er al jaren mee bezig om dat aan te pakken. Gelukkig komt er nu een nieuwe, strengere prostitutiewet... Die harder is. Die, die moet toch wel door de, de Eerste is. Kamer, hè, trouwens? Die, die moet nog door de Eerste Kamer, maar het ziet er naar uit dat hij een ruime meerderheid haalt. Maar die wet is ook een beetje iets wat we eigenlijk tien jaar geleden hadden moeten doen, toen het gelegaliseerd werd. We hebben toen te optimistisch gedacht, als je het reguleert, komt het wel goed. Terwijl je in feite daarmee nou, faciliteert dat er op grote schaal vrouwen misbruikt worden. En u had het net al over de Hongaarse meisjes, die vrijwel allemaal um, ja, daar gedwongen als prostituee werken. Is dat in Amsterdam ook het geval? Ja, ik vrees van wel. En het is heel moeilijk te bewijzen en aan te tonen, want de papieren zijn in orde. Volgende week verschijnt een nieuw boek van, uh, van twee onderzoeksjournalisten, Slaven in de Polder, die daar heel grondig naar gekeken hebben. En hun conclusie is eigenlijk een hele harde. Zij zeggen, de helft, tenminste de helft van alle vrouwen in de prostitutie doet gedwongen. En van de, bijvoorbeeld de Oostblokmeisjes is dat percentage nog veel hoger. Maar is dat ook niet ja. het probleem, dat zij bijvoorbeeld die meisjes zelf daar zo moeilijk over praten? Dat is een probleem. Die meisjes zijn natuurlijk bang. Die zijn bang voor de overheid, want in hun land is dat vaak ook niet te vertrouwen. Ze zijn bang voor gevolgen voor hun familie. Ze zijn vaak uh, moeders die alleen hebben hun paspoort moeten inleveren, hun telefoon moeten inleveren. Huren ergens voor veel te veel geld een kamer en worden daar met de taxi heen en weer gebracht. Dus als je probeert te verplaatsen in hun positie, ja, dan snap je dat ze niet uh, uh, even aan de bel trekken. Nee. Ze spreken geen taal die, uh, die wij verstaan. Maar uit, alles bij elkaar, wat mij dus verbaast is dat er zo weinig... Nou, ook, ook uh, feministen die zijn vooral heel erg bezig met, uh, met de zelfstandigheid van de sekswerken. En die kijken toch te weinig naar wat er echt gebeurt. Ja, want in feite zegt u, is er sprake van mensenhandel. Hoe, hoe gaat u de mensenhandel op de wallen aanpakken in Amsterdam? Nou, die nieuwe wet die geeft ons uh, de gelegenheid om alle vrouwen voor een gesprek uit te nodigen en te registreren. Dan is het probleem daarmee niet opgelost, maar je krijgt wel eindelijk veel meer beeld. Want u denkt wel dat die vrouwen op dat gesprek zullen komen? Dat moet, want anders kunnen, mogen ze niet meer werken. Okay. Bijvoorbeeld achter de ramen kun je dat dan controleren. Nou, gaan wij onder leiding van burgemeester Van der Laan... en samen met mijn uh, collega van zorg Erik van der Burg... dat heel serieus aanpakken met als oogmerk... om alle vrouwen eruit te halen die niet vrijwillig zijn. En ik weet heus wel, dan nou haal je geen 100%, maar dat is wel de plicht die je als overheid hebt. En wat gaat u dan met die vrouwen doen? De vrouwen die, uh, die, waarvan wij het gevoel hebben dat ze uh, dat niet vrijwillig doen... Daar moeten we erachteraan. Moeten we kijken wie daar misbruik van maken, wie daar geld aan verdienen. En we moeten ze een alternatief bieden. Soms gaat het om vrouwen die illegaal hier naartoe komen, die zullen terug moeten naar hun land. Tenzij ze aangifte doen, dan kunnen ze verblijfsstatus krijgen. En soms gaat het over vrouwen die eigenlijk niets liever willen dan een ander vak. Goed. Lodewijk Asscher, wethouder in Amsterdam, dank voor uw snelle reactie.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 Echte liefhebbers vragen er zelf om. De Eredivisie Live 10-daagse, van 14 tot en met 23 oktober. Tien dagen gratis Eredivisie Live voor iedereen met digitale tv. Ga naar eredivisielive.nl slash 10 en je hebt het. Oktober, maand van de geschiedenis. Honderden activiteiten voor jong en oud, ook bij jou in de buurt. Kijk op maandvandegeschiedenis.nl. Kijk dit weekend onder andere naar Ajax AZ, PSV Utrecht en Feyenoord VVV. Ga naar eredivisie slash tiendaagse en je hebt het. Radio 1 het NOS Journaal. Onderzoeksraad voor veiligheid onderzoekt diginotar en lichaam in uitgebrande auto is van handlanger Holleder. Goedemorgen, half negen is het. Ik ben Dorold Megens. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat de DigiNotar-affaire onderzoeken. DigiNotar maakte certificaten om het internetverkeer van de overheid te beveiligen... maar werd gehackt. Daarna zegt de minister Donner het vertrouwen in het bedrijf op... en ging DigiNotar op de fles. De Onderzoeksraad moet ook meer in het algemeen kijken... naar de veiligheid van internetverkeer met de overheid. Donner. Een instantie die uh, gebleken is op dat punt uh, goed onderzoek te doen... dus dat zal naar ons mening ook een uh, resultaat opleveren wat vervolgens gezegd kan worden... nou, daar kunnen we verder mee werken. De Tweede Kamer is blij met het onderzoek... al blijft D66 nog wel met wat vragen zitten voor donderdag zegt Kamerlid Hachi. Uh, waar hij geen antwoord op kon geven is... Uh, op wiens bordje de rekening uiteindelijk gelegd gaat worden... Uh, is dat bij de bedrijven. En, en dat antwoord kon hij niet helder geven... en ook niet hoeveel dat dan zou zijn. En daarvoor heb ik schriftelijke vragen ingesteld... waar met name het ministerie van Financiën uh, antwoord op moet geven. De man die vorige week dood werd gevonden in de kofferbak van een uitgebrande auto in Oorschot... blijkt een handlanger van Willem Holleder te zijn. Volgens de politie is het Sinultuna. De Amsterdammer is in het verleden veroordeeld voor onder meer moord, afpersing en wapenbezit. Hij werd ook genoemd als verdachte in het liquidatieproces. Ruim een week geleden werd zijn lichaam in Oorschot gevonden. De politie heeft nu door middel van DNA-onderzoek zijn identiteit kunnen vaststellen. Het kentekenbewijs voor de auto komt op een chipkaart. In plaats van afzonderlijke papieren voor de gegevens van het voertuig en die van de eigenaar... is één chipkaart dan voldoende. De nieuwe kaart gaat langer mee en is minder fraudegevoelig. Al kan minister Schultz-Van Hagen van verkeer geen garanties geven. Kaarten zijn natuurlijk altijd uh, weer aan, aan allerlei poging, pogingen tot kraak onderhevig, Maar dit is in ieder geval een veiliger variant dan de huidige kentekenbewijzen. De nieuwe kentekenchipkaart wordt in de loop van 2013 ingevoerd. Kredietbureau Standard Poor's heeft de waardering voor Spanje met één stap verlaagd, van AA naar AA-min. Eerder deed kredietbeoordelaar Fitch dat ook al. Standard Poor's maakt zich zorgen over de hoge werkloosheid in Spanje en de schulden in de private sector. En premier Quelju van Portugal heeft nieuwe bezuinigingen aangekondigd. Zo gaat de BTW omhoog, raken hogere inkomensbelastingvoordelen kwijt. Dan krijgen Portugese ambtenaren geen vakantiegeld en eindjaarsuitkering meer. Allemaal nodig om het begrotingstekort binnen de perken te houden, zegt de regering. En Nederlanders zijn niet zo druk als ze zelf misschien wel denken. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft daar onderzoek naar gedaan. Gemiddeld zijn mensen hier zes uur per dag kwijt aan werkscholen en huishouden. En dat is 50 minuten minder dan in 15 andere Europese landen. Maar volgens de onderzoekers betekent dat ook weer niet dat ze in de rest van Europa harder werken. Zoals uh, velen ook al zullen weten heeft Nederland wel een hoge arbeidsparticipatie. Er werken veel mensen. Maar wat ook al wel bekend is, we werken niet zo lang. We werken veel in deeltijd, vooral vrouwen. En dat zie je dus terug uh, in de tijdbesteding. Andere weetjes uit het onderzoek. Nederlanders zijn ook het langst onderweg per dag, anderhalf uur. Vaders besteden meer tijd aan hun kinderen dan in andere Europese landen. En we besteden de minste tijd uh, van iedereen in het huishouden. Nederlands honkbalteam heeft voor een daverende verrassing gezorgd op het wereldkampioenschap in Panama versloegen de honkballers favoriet Cuba, sportpresentator Tom van Hek. Cuba is 25-voudig wereldkampioen. Eigenlijk een soort abonnement op het winnen van een toernooi. Ze zijn met afstand de sterkste. En ja, dat ze die wedstrijd ook konden winnen. Cuba nog ongeslagen met 4-1 die wedstrijd kunnen winnen. En met name die 1 zegt heel veel dat ze Cuba zo in bedwang hebben kunnen houden. Dus dit Nederlands team ja, is toch wel echt aan iets heel uh, bijzonders bezig. Ja, Oranje moet nog één wedstrijd spelen tegen Venezuela, Maar is nu al zeker van een finale plaats. Uh, een aan finale plaats. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Na een aantal regenachtige dagen hebben we nu een aantal zonnige dagen. En het zonnige en frisse najaarsweer houdt tot en met maandag aan. Weinig bewolking houdt in dat er een grote spreiding is qua dag- en nachttemperatuur. Vanochtend zien we de mist als sneeuw voor de zon verdwijnen en de rest van de dag is het zonnig. De temperatuur stijgt in de middag naar maximaal 11 graden in Noordoost-Groningen en 14 in Zeeland. De wind is daarbij zwak tot matig en komt uit het oosten. Komende avond en nacht is het helder en koelt het stevig af. Het kwik daalt naar 3 graden aan zee en in het binnenland kan het lokaal licht vriezen. De oostenwind voert droge lucht aan, waardoor de kans op mist verder afneemt. Maar een enkele mistbank of wat grondmist is natuurlijk wel mogelijk. Zaterdag en zondag hetzelfde plaatje als vandaag met veel zon. Een zwakke tot hooguit matige zuidoostenwind en temperaturen van 11 tot 13 graden. Awb verkeersinformatie Er staat bijna 40 kilometer file in totaal. De files met de meeste vertraging staan op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven... voor Bokstel, 3 kilometer. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Soetewoude, 4. Op de A16 bij Rotterdam stond richting Breda een auto stil. De rijstroken zijn inmiddels weer open, maar er staat nog wel file op de parallelbaan... tussen knopend de Bresseplein en Rotterdam-Veienoord, 6 kilometer. De happy days van HP zijn weer aangebroken. Van 10 tot en met 14 oktober krijgt u als ondernemer korting op notebooks en desktops. Draaij mee op deze happy day. Zo, 120 euro korting op de HP Promo 4530S. Wees er snel bij, want OP is echt op. Score nu fixe kortingen op HP Notebooks, desktops en monitors via asusdirect.nl slash HP Promo. Everybody on. HP. De stad. Dit is hoe Volvo het ziet. Trems. Bussen, auto's, fietsers, brommers. Druk stadsverkeer vraagt veel van uw aandacht. Volvo begrijpt dat. Dus helpen wij u gewoon een handje. Met City Safety. Reageert u niet snel genoeg wanneer uw voorganger plotseling stopt... dan weet uw Volvo wat hem te doen staat. Remmen. Want een paar extra ogen is nooit weg. Zo maakt Volvo het verschil tussen een fractie te laat... en aanleg te reageren.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 Een traditioneel kerstpakket? Ja joh, dat is ook tintelingen. Tintelingen.nl Hier volgt een uitzending voor de verkeersveiligheid. Vorig jaar heeft u massaal gekozen voor winterbanden. Wel zo veilig. voor komwachttijden en maak nu al een afspraak voor de bandenwissel. 6000 bandenspecialisten staan voor u klaar. Dank voor uw bijdrage aan de verkeersveiligheid. Kijk op de bandenwisselweken.nl voor een vacobandenspecialist bij u in de buurt. Kerstgeschenk is stress? Ga gewoon naar Tintelingen.nl. De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door de bandenspecialist. Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Er moet snel een vaccin komen om de hoge sterfte bij jonge olifanten door herpes tegen te gaan. Een groep wetenschappers van over de hele wereld... gaat zich daar de komende tijd hard voor maken. Jonge olifanten in dierentuinen overlijden opvallend vaak aan dat herpesvirus. Het internationale onderzoek ernaar staat onder leiding van de Nederlandse viroloog Ab Osterhaus. En ik heb nu contact met hem. Meneer Osterhaus, goedemorgen. Goedemorgen. Een internationaal onderzoek. Hoe groot is dit probleem? Nou, we weten dat uh, ongeveer de helft van de olifanten, van de jonge olifanten die doodgaan... dat die inderdaad aan dit virus ook komen te overlijden. En dat is uh, zeg maar iets van in de buurt van de 20% van alle olifanten die geboren worden in dierentuinen. Hmm. Want hoeveel olifanten sterven er? Nou, we praten over, per jaar toch over, uh, over tientallen dieren. Hmm. En dat komt steeds door dat herpesvirus. Wat, wat, wat is daar gaande ja. dan? Wat zegt u? Wat is daar gaande? Wel, nou, uh, we weten dat dat herpesvirus voorkomt, ook bij wilde olifanten. En we, en we hebben gezien dat er ook bij wilde olifanten sterven voorkomt. Uh, in de dierentuin is het zo dat sinds een aantal jaren die sterfte toch behoorlijk is toegenomen. En we weten als die olifanten geboren worden, dat ze geboren worden of het algemeen met antilichamen, antistoffen. De moeder, Dus dan zijn ze beschermd. Na de verloop van de tijd raken ze die kwijt. En als dan een van de, van de oudere olifanten dat virus uitscheidt, en dat doen ze van tijd tot tijd, want één keer geïnfecteerd met dat virus betekent je, je hele leven geïnfecteerd met dat virus. En die, die scheiden dat af en toe uit. En dan um, pikken die jonge olifanten dat op en dan komen, ze, dan komen ze eraan te overlijden. En hoe komt het dat het zo, zo dodelijk is bij olifant? Nou, we weten dat herpesvirus natuurlijk bij, uh, bij dieren die helemaal geen afweer daartegen hebben. Dat die hier in het algemeen dat dat, dat, dat dodelijk kan zijn. Dat geldt ook voor allerlei andere diersoorten. Ja, en, en het feit dat ze zo Marcel in dierentuinen sterven, wat, wat is het verband met die dierentuin dan? Nou, dat verband is eigenlijk niet zo groot. Het heeft mogelijk te maken met de, met de aantallen dieren die er zijn en hoe ze gehouden worden. In feite is het zo dat in waarschijnlijk vroeger in normale grote kuddes er af en toe wel eens een dier aan dood ging... Maar zeker als je, als je te maken krijgt met kleinere groepen, en dat zien we nu ook in het wild gebeuren, kleinere groepen waar de siërs eigenlijk niet heel intensief rondgaat... dan krijgen die dieren er dus pas vaak op de latere leeftijd mee te maken. Wanneer ze er extra gevoelig voor zijn, zeg maar na, na een aantal maanden, en dan, dan kunnen ze eraan komen te overlijden. Oké. Okay. Nou zijn wij mensen natuurlijk ook dieren. Kunt u hiervan iets leren waar de mensheid iets aan heeft? Nee, het is eerder andersom. Wij zijn natuurlijk heel druk bezig om voor mensen allerlei vaccins te maken, en dat is ook gelukt. En die kennis die we daarop gedaan hebben, die kunnen we nu ook gebruiken voor, uh, voor dieren. En dat is mo het mooie van die dierentuinen. We kunnen dus in dierentuinen, hebben die dieren natuurlijk bij elkaar en kunnen die vaccins uiteindelijk uittesten. En wanneer uh, is dat vaccin klaar? Nou, dat vaccin klaar, dat, dat gaat nog wel even duren. Het maken van het vaccin op zich is niet zo verschrikkelijk moeilijk. Tenminste, Dat, dat kunnen we, omdat we natuurlijk die technologie hebben, ook om, uh, om menselijke vaccins te maken. Uh, het grote probleem is dat we het vaccin uiteindelijk zullen moeten gaan uittesten bij, uh, bij olifanten. En dat is natuurlijk niet zo verschrikkelijk makkelijk. Want je kunt, uh, kijk, je kunt natuurlijk olifanten niet besmetten en kijken of het, of het vaccin werkt. Dus je zult uh, toch behoorlijk grote aantallen dieren moeten gaan vaccineren. Mm -hmm. En dan de helft van de dieren niet vaccineren of net vaccineren zeg maar. En dan gaan kijken of, het, of, daar, of daar, uh, daar een verschil is in sterfte. En dat gaat natuurlijk wel een paar jaar dieren, als je over tientallen dieren spreekt. Oké. Okay. En als er straks een werkend vaccin is, moeten dan de olifanten bij geboorte meteen worden ingeënt? Nou, niet, niet gelijk bij geboorte, maar na een aantal maanden. Dat zou het beste zijn. Maar dat is nou precies wat we nog moeten onderzoeken natuurlijk. Maar het me ligt meest voor de hand dat je dieren van een aantal maanden zou gaan vaccineren. Maar nogmaals, vaccin is er nog niet. Daar zijn ja. we druk mee bezig. En het uittesten zal in ieder geval nogal een paar jaar van internationaal onderzoek vergen. Goed. De Nederlandse viroloog Abrol Strahuis, dank voor uw tijd. Graag gedaan. Door naar Den Haag. Het is uh, precies um, een jaar dat het kabinet zit. We hebben daar de hele week aandacht aan besteed. En dan is natuurlijk ook de premier daar precies een jaar. Mark Rutte leidt sinds 14 oktober 2010 een minderheidskabinet van VVD en CDA... met gedoogsteun van de PVV. Gaan we eens even naar verslaggever Marcel Bril. Marcel, heb je um, Rutte zien veranderen het afgelopen jaar in zijn rol? Uh, niet als een blad aan de boom, maar je ziet wel kleine veranderingen. In het begin leek het wel alsof het een luizenbaantje is, dat premierschap. Losjes, nonchalant, met één hand in de zak formulerend. Zo zagen we hem vaak, maar dat is wel ietsjes minder geworden. Heb je daar een verklaring voor? Ja, die nonchalante houding heeft hem een paar keer tijdelijke problemen opgeleverd. Uh, want het is meerdere malen voorgekomen dat hij zijn excuses aan moest bieden. Hij zei dingen waarvan later bleek dat ze niet klopten... of waren niet handig geformuleerd over de euro, over Libië, over een staatsbezoek. Ja, dat zijn toch geen kleine onderwerpen. En je merkt dat dat niet echt heel erg wordt gewaardeerd. De oppositie laat het dan uh, natuurlijk in de openbaarheid blijken. Maar ook binnen de regeringspartijen hoor je geluiden dat dat niet niet goed is. Rutte weet dat ongetwijfeld zelf ook... en zal er ook wel op aangesproken worden intern. En het lijkt erop dat de premier meer doordrongen is... van de impact die woorden kunnen hebben in de politiek. En natuurlijk is het zijn stijl zoals hij optreedt... en zal hij zichzelf niet helemaal kunnen en willen veranderen. En dus zul je bij tijd en wijle nog wel eens zo'n nonchalante opmerking... van hem kunnen verwachten. Ja, dat is de aard van het beestje waarschijnlijk. Hè? Zo is het. <laughs> Aan het begin van zijn premierscarrière waren vriend en vijand... Positief over hem? Vonden ze stijl verfrissend? Is dat dan een jaar later erg veranderd? Dat hele verfrissende is er wel een beetje af. Maar dat is ook niet zo gek hoor. Als je een jaar premier bent, want dan went dat alweer heel erg gauw. Uh, de regeringspartijen zeggen dat hij het, ondanks die eerder genoemde nonchalance, goed doet. Uh, dat uh, er, er plezierig en goed met hem te werken is. En als je ook uh, kijkt, dan is er behoorlijk uh, wat bereikt het eerste jaar. Al is er bij het CDA wel duidelijk iets veranderd ten opzichte van vorig jaar. Bij de algemene beschouwingen verweet CDA-fractievoorzitter Van Haasma Buma, de premier, dat hij te veel met geld en economie bezig is en te weinig met de samenleving. Nou, dat is natuurlijk typisch, wat het, typisch iets wat het CDA belangrijk vindt. Maar ja, de VVD heeft een tijdje geleden besloten dat het juist allemaal om de economie moet draaien. Ja, dat is natuurlijk ook geen onbelangrijk onderwerp. Dat is dus een andere opvatting, maar dat leidt vooralsnog niet tot brokken. Ja, en de oppositie dan, die horen te mopperen, dat doen ze ook als het bijvoorbeeld om de bezuinigingen gaat. Maar wat wel opvalt is dat uh, sinds kort Rutte ook weer wordt verweten door zowel de SP als de PV PVDA, dat uh, hij uh, geen goede regie heeft, dat het aan regie ontbreekt. Nou, het meest concrete voorbeeld daarvan is, we hebben het er vanochtend al veel over gehad, dat hele dossier van de vicevoorzitter van de Raad van State. Gebrekken aan regie dus, dat is iets wat uh, ook vaak tegen de voorganger van Rutte gezegd werd, balkenende. Maar als je alles dan weer afweegt, is de premier het afgelopen jaar niet echt in de problemen gekomen. Dat zou misschien kunnen veranderen in het tweede jaar, als ik het aan er even bijpak. Wilders heeft een nou, niet zo leuk verjaardagscadeautje voor Rutte. Rutte krijgt het nog zwaarder, zegt hij. Uh, waarschuwt ook de coalitie um, dat het geen makkelijk jaar zal worden. Denk jij dat het inderdaad een, een heel ander jaar wordt, komend jaar? Dat zou zomaar kunnen. Uh, Geert Wilders heeft al meerdere keren aangegeven dat hij het uh, Rutte erg lastig gaat maken als uh, het economisch slechter gaat dan nu en als er volgend jaar meer bezuinigd zou moeten gaan worden dan tot nu toe gedacht is. Ja, dan moet er stevig onderhandeld worden tussen CDA, VVD en de PVV. En we weten dus al dat daar niet al te veel ruimte uh, meer is. Dus dat kan inderdaad lastig worden. En het is aan de premier dat hij bij de les moet blijven in die moeilijke economische en politieke tijden. En uh, hij zal toch echt moeten bewijzen dat hij het vak van premier daadwerkelijk beheerst, uh, zeker als het er echt op aankomt. Oké, okay, en niet de nonchalant dus. Marcel Bril, dank je wel en zo in het Radio 1-journaal in Nieuw-Zeeland... groeien de zorgen voor een olieramp. Hoort u zo meer over. Edwin Gerritsen. Die zei eerder, het is iets drukker geworden. Zet die trend zich door? Nee, het wordt niet veel drukker. Het is ook niet drukker dan normaal. Op vrijdag op dit tijdstip, er staat uh, 35 kilometer file in totaal. Er is maar één file die opvalt in Limburg op de A76. Geleen richting Heerlen staat tussen Geleen en Schinnen 4 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Het is kwart voor negen, Nieuw-Zeeland dus. Daar wordt steeds meer rekening gehouden met een echte, zware olieramp. Al tien dagen ligt er een containerschip voor de kust van de Bay of Plenty. En daar spoelt steeds meer olie aan. Op het strand van Torenga is er daarom ook een komen en gaan van hulpverleners... en van gefrustreerde bewoners die maar niet kunnen begrijpen wat hun overkomt. Ze kunnen hun ogen niet geloven, letterlijk... De inwoners die naar de stranden rond de Toronga komen kijken. Ze staan met hun handen voor hun mond en met tranen in de ogen, stilletjes voor zich uit te kijken. Hun goudgele strand is veranderd in een zwarte olievlek. Er komt een reddingswerker aanlopen met in een oranje plastic bak een vogel. Het dier is onherkenbaar, want het zit onder een dikke laag met smurrie. Toch is het een van de gelukkigen, want hoewel het onherkenbaar is, gaat het dier het wel overleven. I uh, found this, whatever you're going to call it, uh, just down the beach, about 300 meters down uh, towards Papamoa East, and uh, hopefully waiting for a dock guy to come and pick him up and give him a good clean. Onder de toeschouwers staat ook Piet Peetun, de voormalige kapitein voor Sea Shepherd. Hij jaagde de Japanse walvisvaarders uit de zuidelijke IJszeeën, maar in zijn eigen Bay of Plenty staat hij machteloos. De stank aan het strand is enorm. Veel mensen dragen mondkapjes. En op dit moment wil je niet aan de boulevard wonen. Nou, mijn zoon die woont uh, aan de boulevard, uh, vlak waar, waar de, het gebeurd is. Uh, hij vindt het al een probleem om in zijn huis te zitten, want uh, de stank van de diesel en de olie de komt al in zijn huis. De meeste mensen aan het strand willen helpen. Ze willen helpen om hun strand zo snel mogelijk weer schoon te krijgen. Alleen, het mag niet van de overheid. Alleen experts en getrainde vrijwilligers worden op het strand toegelaten tot grote frustratie van de bewoners. Everyone local is really frustrated. We've all been down the beach trying to do our bit and now we're being told that we shouldn't be doing it. But we've all been volunteering to say well train us so we do it right and nothing's happened. En ook met hun wanhopige verzoek om maar zo snel mogelijk te worden getraind is nog altijd niets gedaan. Voor de inwoners van Torenga zit er niets anders op dan te wachten. Een bijdrage van onze correspondent Robert Portier. Ziet u er klaar voor? We gaan weer naar onze drukte maken. Mark Robin Visser. Wij zijn uh, nog steeds in kinderdagverblijf Joriaantje. Waar sommige kinderen, zoals dit jongetje, heel stil is, omdat hij een grote spen in zijn mond heeft, maar op de achtergrond ook nog veel gehuel van kinderen die door hun drukke ouders hier achter zijn gelaten. Hè, mevrouw Kroin. Ja, het, het lijkt er wel op, ja. We hebben gehoord dat de vrijdag een relatief rustige dag is. Want de Nederlander is ook is niet alleen vrij druk of druk te de zijn, maar ook georganiseerd. Je hebt drukke dagen en minder drukke dagen. Ja, en de vrijdag staat toch wel bekend als een dag waarop relatief weinig mensen aan het werk zijn. Ja. Ja. Maar dat zou dus betekenen dat de mensen die nu wel hun kinderen brengen, dat die waarschijnlijk heel druk zijn. Er is hier een vader, dat valt me toch wel op. U neemt uitgebreid de tijd om uw zoon hier af te gaan. Ja, hij ja, ja. heeft altijd last met afscheid nemen. Ja. Ja. Dus dan moet u even wat langer... Oh, nou, hij wordt ja, nu ook... ik, ik geloof niet dat het veel uitmaakt. Nee. Oh. Bent u erg druk, meneer? Erg druk? Nou, net zoals de gemiddelde Nederlander ja. denken. Gewoon een 40-urige werkweek. Ja. Deze mevrouw heeft, een, heeft onderzoek gedaan. Ze is van het <lacht> uh, Sociaal en Cultureel Plandro. En daaruit blijkt dat we denken... We, we, hoe moet je dat nou zeggen? We hebben het minder druk dan we denken, hè? Nou, we zijn minder druk dan andere Europeanen. Maar okay. het beeld dat Nederlanders van zichzelf hebben... is volgens mij wel van, hè, nou, hoe gaat het goed, maar wel druk. Het is een beetje een standaard uh, antwoord... Uh, ja. wat mensen geven op de vraag, uh, hoe gaat het met je? Uit, uh, uit die cijfers blijkt onder andere dat wij gemiddeld zes uur per dag werken... Dat valt eigenlijk wel mee als je het zo hoort. Dat zou mijn baas niet meer moeten horen. Wat ze? Dat klopt ook niet. Uh, nee, nee, nee. Dat klopt niet. Wat vertel het dus? Leg het eens uit. Uh, nou ja, uh, mannen die uh, aan het werk zijn, werken gemiddeld iets langer dan uh, zeven uur per dag. Tegen de acht uur. Maar in andere landen is dat vaak, gaat het daar vaak overheen. Zeven uur per dag? Tegen de acht uur. Vijf dagen per week? Nee. nee. Ja? Oh, niet, nee. Bent u, u werkt fulltime? <laughs> ja. ja? Op deze manier is gemiddeld wel iets drukker dan... Ja, uh... nou, onder mannen komt het ook nog wel veel voor. Maar met name vrouwen in Nederland, moeders, uh, werken vaak niet uh, voltijds. En vandaar dat kinderen vaak ook maar ja. één of twee of drie dagen hooguit per week uh, oh, naar de ja. kinderopvang gaan. Dus ik weet niet of u dat beeld misschien wel herkent. Hij gaat vijf dagen. Hij gaat vijf dagen. Oh. Kijk, een uitzondering. <laughs> dat je altijd u bent een uitzondering? <laughs> nou ja, ik niet. Mijn vrouw waarschijnlijk dan. Hè? Ja, inderdaad. Zeg, vindt zo. u dat nou interessant om te horen? Nou, niet echt. Nee. Okay. Het is voor wetenschappelijk onderzoek. Dat is mooi. Ik zal het doorgeven, mevrouw. Nou, werkt ze vandaag? Ja, dankjewel. je En maak je niet te druk, hè? Als het verkeer maar mee zit. Hè? Zeven uur, hè? En dat zit het. Dat is rustig op de weg. Mark Robin Visser was dat. Wij gaan um, naar uh, onze eigen Jeroen Wiedert, hè. Want dat is uh, tien voor negen. Het is vrijdag. Deze week vanaf de Frankfurter Boegmeissen. Ze zijn onbekend, maar daarom niet minder begaafd... en dat hebben ze gemeen met verre collega's over zee. Eudur ava Olasdottir, Bergswij Bergesson, Jan Kalman Stefansson, Haldor Laksnes. Stuk voor stuk auteurs van een klein eiland met een grote leescultuur. IJsland. De afmeting van hun literaire faam is zo groot als die van Harry Moelisch... Peter Buwalda, Tessa de Loo, Arnon Gunberg en Ronald Giphart. Op de Frankfurter boegmessen is IJsland dit jaar gastland... zoals Nederland in 1993. Nederland was afgelopen zomer het IJsland van de boekenbeurs van China. In alle gevallen is het effect hetzelfde. Het haalt de schrijvers en hun boeken uit het isolement van hun taal... in het Babylon van zo'n beurs. Estland, Noorwegen, Zweden, Denemarken, Polen, Rusland, IJsland, Nederland. Met een onderverdeling in pools zou bondscoach Bert van Marwijk mooie gedachten krijgen over een Europese voetbaltitel. In Frankvoort staan genoemde landen bijeen in grote en kleine stands. op een oppervlakte van twee voetbalvelden. Als het goed is, moet het Eudur Awa Olasdottir, Bergsvei Birgisson. Jan Kalman-Stefansson vergaan als destijds Harry Moelisch, Ces Notenboom en recentelijk Tommy Wieringa en Peter Buwalda met de Boegmessen als roezemoezige vertrekhal naar vertalingen in landen over de hele wereld. Ik heb hier Rosa Candida liggen, de Nederlandse vertaling van Aflek Karin van deur Ava Olasdotir. Een ode aan de man als zoon, broer, vader en geliefde. Van Giphart's IJsland, volgens de brochure... een hilarious account of a stand-up comedian tired of telling jokes... is geen IJslandse vertaling gemaakt. Ondanks de titel en de presentatie op het eiland zelf in The Blue Lagoon. De mensen in IJsland verkeren in de gelukkige omstandigheid dat ze zich niet druk hoeven te maken over de ijdelheid van Ivonie en het libido van Jeroen Pauw. Allicht wordt er in Reykjavik ook gekwekt over de aberraties van IJslandse televisieidolen, maar wat ze toch liever doen is lezen. Boeken zijn er al eeuwen het beste medium... voor het doorkomen van lange, donkere avonden en nachten... met verhalen recht uit hun ruige, geïsoleerde wereld... omringd door het water. Het is escapisme zo warm als een gijzer. Een kostelijke, niet zo kostbare afleiding... van de gure werkelijkheid van het eiland. Van een alles verslurpende geldkwestie als Ice Safe hoor je ook in Frankfurt niets meer. Dat zou toch ook mooi zijn voor Griekenland. Nu, tien jaar geleden, gastland op de beurs. Anders dan Nederland mag Griekenland trots zijn... op twee Nobelprijswinnaars van de literatuur. George Severis en Odysseus Elitis. Naast hen bieden tal van auteurs de elegante ontkenning... van de droevige karikatuur die nu van Griekenland wordt gemaakt. Dat past meer bij de titel van het boek van Petros Markaris... De Balkan Blues verdient meer bekendheid in IJsland en Nederland. De column van Joon Wielard was dat elke vrijdag rond de klok van 9 uur. Zo dadelijk na het journaal van 9 uur gaan wij um, luisteren naar de bondscoach Brian Farley. De bondscoach van de Nederlandse honkballers. Want jongen, jongen, wat zijn die op op het WK in Panama? Ze hebben gestund tegen Cuba, gewonnen met 4-1. Staan nu in de finale en ontmoeten daar waarschijnlijk opnieuw Cuba. Straks meer.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 geld lenen kost geld. De oude tegels, die je al lang niet meer kan zien. De kraan die de hele nacht drupt. Verandering vraagt om een begin. Begin nu en realiseer jouw droombadkamer in 14 dagen. De projectshow van oktober laat stap voor stap zien hoe het moet. Hornbach, er is altijd iets te doen.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 Deze week in de gratis media gids. Hoe de PvdA de weg kwijtraakte. De beste alternatieven voor de vettax en wat willen de demonstranten op Wall Street? Vrij Nederland. Lang leven de inhoud. De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door Continental. Dit is Radio 1.